De tongendoos. Een, twee, een, twee, een, twee. Daar kwam een soldaat over de weg aan zijn ransel op de rug en sabel opzij op weg naar huis van de oorlog. Hij kwam een oude heks tegen op de weg. Hé, hey, goedenavond soldaatje. Wat een mooie ransel en sabel heb jij. Een echte soldaat. Ik zou je zoveel geld geven als je me hebben wil. Nou, als dat zou kunnen, oude heks, dan graag. Ja, mm. zie jij die boom daar? Die is helemaal hol van binnen. Daar moet je inklimmen en dan zie je een holte waar je je naar beneden kunt laten glijden tot je diep onder de boom komt. Ik zal een touw om je middel, binden om je weer op te heisen, als je me hoeft. Ja, maar wacht eens, wat moet ik dan onder in die boom doen? Geld halen, jongen, geld halen, weet je. Als je onderin bent, dan kom je in een brede gang en daar branden een heleboel lampen dus hoe niet bang te zijn dat je niks kunt zien, hm? dan zie je drie deuren met de sleutel erop. Als je de eerste binnengaat, dan zie je midden op de vloer een grote kist waarop een hond zit met ogen zo groot als twee kopjes. Maar dan moet je je maar die druk ommaken, hoor. Ik geef je mijn schort mee, dat kun je dan op de vloer uitspreiden. En ga dan snel naar de hond toe, zet hem op het schort, doe de kist open... en neem er net zoveel schellingen uit als je maar wil. Het is allemaal kopergeld, hoor, maar, maar als je liever zilver hebt, dan, dan moet je naar de tweede kamer. Daar zit een hond met ogen zo groot als molensteen. Maar dan moet je, je helemaal niet druk openmaken, hoor. Zet hem op een schort en pak het geld. Als je daar tegen goudstukken hebben wil, dan kun je die ook krijgen. Zoveel als je maar kan dragen. Als je de derde kamer binnen gaat. Maar, ja, yeah. de hond die daar zit, die heeft twee ogen zo groot als de ronde toren van Kopenhagen. Een enorme hond. Maar daar moet je, je niet druk om maken, hoor. Zet hem maar op mijn schort en pak uit de kist zoveel als je wil. Zo, zo, zo, nou, dat klinkt niet gek. Maar wat moet ik jou daarvoor geven, oude heks? Je wilt er toch zelf ook wel wat van hebben, denk ik zo? Nee, nee, nee, ik wil er geen schelm van hebben, nee. Alleen een oude tondeldoos moet je voor me meenemen... ...die mijn grootmoeder verloren heeft toen ze er het laatst geweest is. Oh, nou, goed. Doe het touw dan maar om een middel. Hier is het en, en, en hier is mijn schort... Toen klom de soldaat in de boom, liet zich naar beneden zakken en stond in de gang met de lampen, zoals de heks hem had verteld. Hij deed de eerste deur open. Huh? Daar heb je die hond met zijn ogen als theekopjes, wat een griezel. Ja, jij bent een beste hond, brave hond. Kom maar mee, dan zet ik je even op het schoort. Daarop deed hij de kist open en nam zoveel kopergeld als hij in zijn zakken kon proppen. Zette de hond weer terug en ging naar de tweede deur. Daar zat de hond met de ogen als molenstenen. Hé, hey, staar me niet zo aan. He, daar krijg je pijn van in je ogen. Hij zette de hond op het schort en toen hij al dat zilvergeld zag, gooide hij de koperen schellingen uit zijn zak en vulde zijn zakken en zijn ransen met zilver. Daarna ging naar de derde deur. Hé, He, hela Oh, wat is dat een engert. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ogen zo groot als de ronde toren van Kopenhagen. E -e en ze draaien in zijn kop als raderen. Hm. Uh, uh, goedenavond. M Mag ik u even op het schortje zetten? Nou, nou, nou. Wat een geld. Wat een goud. Dat heb ik liever dan al die zilverstukken. Hup, weg ermee. Ik sta alles vol met goud. Zo. Eh, nou, nou nog even die hond op zijn plaats. Hij zette de hond terug en liep naar het eind van het touw door de gang. Hij is me maar weer op, ouwe heks. Heb je dat hondeldoos bij je? O, oh, ja, dat is waar ook. Hm, dat was ik vergeten. Nou, ik, ik zal hem wel even pakken, hoor. Daarna heest de heks hem weer naar boven en hij stond op de weg met volle zakken. Eh, uh, wat wil je eigenlijk met die tondeldoos doen? Daar ga ik jou niks aan. Jij hebt je geld, bij mij die tondeldoos nou maar. Uh, onzin, als je me niet meteen vertelt wat je ermee gaat doen, dan sla ik met mijn sabeltje je kop eraf. Nee. Nou, dan moet je het zelf maar weten. En even later lag de heks onthoofd aan zijn voeten. Hij stopte al het geld weg en op de tondeldoos en vertrok richting stad. Hij ging meteen nieuwe kleren kopen, want hij was nu een rijk man. En de burgers vertelden hem over al het moois van de stad... en over de koning met zijn lieftallige dochter. Hoe kan ik die uh, te zien krijgen? Nou, die is helemaal niet te zien. Die woont in een koperen kasteel met muren en, en, en met torens. Niemand mag bij haar komen behalve de koning... want er is voorspeld dat ze met een gewoon soldaat zou trouwen. En, en daar is de koning tegen. Oh. Nou, ik zou de anders best eens willen zien. Maar daar kreeg de soldaat geen toestemming voor. Hij begon een lui leventje van overdaad en weelde van feesten en drinken dag in dag uit. Totdat het geld opraakte, want hij had geen inkomsten. Op een donkere avond had hij geen kaarsen meer om aan te steken en bedacht zich dat hij de tondeldoos nog had om het laatste stompje te branden. Toen hij langs de tondeldoos streek om het aan te steken, stond op hetzelfde moment de hond met de ogen als theekopjes voor hem en die vroeg. Wat gaat mijn meester? Uh, wel, wel, wel, dat is een mooie tondeldoos. Huh, zou die mij alles bezorgen wat ik wil hebben? Uh, breng me eens wat geld. Onmiddellijk was de hond verdwenen en kwam even later aan met het geld in zijn bek. Nou begrijp ik wat voor doos dit is. Sla ik eenmaal, dan komt die van de theekopjes. Tweemaal die van de molenstenen en driemaal die van de toren van Kopenhagen. Nu kon de soldaat weer mooie kleren dragen en zijn luie leventje vervolgen. Op een keer zat hij bij zichzelf te denken... Het is toch eigenlijk belachelijk dat men die prinses niet te zien krijgt. Iedereen zegt dat ze zo mooi moet zijn. ja, Wat heb je daaraan als ze steeds maar in die toren zit? Zou ik haar echt niet te zien krijgen? Uh, waar is mijn tondeldoos? Hup, daar stond de hond met de ogen als teekopjes. Uh, het is wel midden in de nacht, maar ik wil zo graag de prinses zien. Uh, eventjes maar. Weg was de hond die enige tellen later terug was met de prinses. Zij lag te slapen op zijn rug en ze was zo mooi dat iedereen kon zien dat ze een echte prinses was. Ik, ik, ik moet haar kussen. Ten, ten, ten slotte ben ik een soldaat. Daarna verdween de hond weer met haar. De volgende morgen vertelde de prinses aan het ontbijt aan de koning en de koningin dat ze zo vreemd gedroomd had. Ik droomde... Dat ik op een hond heb gereden en een soldaat heeft mij gekust. Zo? Nou, mooi boel is dat. <küm> uh, uh, Hoofdijmen, u moet vannacht bij de prinses waken en eens kijken of het echt een droom was of uh, <küm> iets anders. <küm> de soldaat verlangde er vreselijk naar om de prinses weer te zien. Dus zond hij de hond opnieuw uit. Hij pakte haar mee en liep zo hard als zijn pootjes konden... Maar de hofdame deed laarzen aan en volgde hem. Toen ze zag waar hij naar binnen ging, nam ze een stuk krijt en merkte daarmee de deur van het huis. Toen ging ze terug om te slapen. De hond bracht de prinses terug en zag toen dat er een kruis op de deur van de soldaat stond. Hij nam ook een stuk krijt en merkte daarmee alle deuren van de stad. Nu kon de hofdame nooit meer de goede vinden. S morgens vroeg trok het hele hof erop uit om te zien waar de prinses geweest was. Daar is het, kijk daar! Nee, nee, nee, daar! Nee, kijk, daar. daar! Het is daar! Kijk, hier, hier! Oh nee, nee, daar! Kijk, het is het is hier! Het is het. hier! Het is, kijk, hier, nou, is deur. daar! Ook. Kijk. De verwarring was groot en men begreep dat verder zoeken geen zin had. Maar de koningin was slimmer. Ze naaide een klein zakje van een stuk zijde en vulde dat met kleine grutjes bond dat op de rug van de prinses en knipte er toen een klein gaatje in, zodat de grutjes op de grond zouden vallen langs de weg die de prinses zou gaan. Snachts kwam de hond weer, nam haar op zijn rug, naar de soldaat die erg veel van haar hield en met haar wilde trouwen. De hond merkte niets van de grutjes die een keurig spoor achterlieten naar het raam van de soldaat. Smorgens konden de koning en de koningin zonder moeite de weg vinden en de soldaat belandde in het kashot. Bah, wat is het hier donker en vervelend. Morgen word ik opgehangen, een nare gedachte, en ik heb notabene mijn tondeldoos thuis laten liggen. De volgende morgen kon hij de mensen langs zien lopen, die op weg waren naar het terrein buiten de stad, waar hij zou worden gehangen. Hij hoorde trommels en soldaten. Er rende een schoenmakersjongen voorbij die kennelijk zo'n haast had, dat zijn ene pantoffel uitvloog en onder het raam tegen de muur viel, daar waar de soldaat gevangen zat. Hé, hey, hé, hey, niet zo'n haast, jongen. Er gebeurt echt niets voordat ik erbij ben. Zou jij nog even naar mijn huis willen gaan en de tondeldoos halen, dan, uh, dan krijg je vier stuivers. Maar je moet het wel snel doen, hoor. Ja, ik vlieg al. In een ommezien was de jongen weer terug met de tondeldoos en gaf hem aan de soldaat. Toen werd de soldaat gehaald. Buiten de stad was een galg opgesteld, waaromheen de soldaten stonden en duizenden mensen. De koning en de koningin zaten op een troon, precies boven de rechters en de raad. De soldaat werd op de ladder geleid, maar toen ze hem de strop om de hals wilden leggen, zei die, uh, ''Het is toch gebruikelijk dat iedereen die gaat sterven uh, een laatste wens mag doen?'' Ik zou nog zo graag één pijpje roken. Mijn laatste hier op aarde. Dat kan ik niet weigeren, zei de koning. En de soldaat nam zijn tondeldoos en streek één, twee, drie keer. Daar stonden de honden, alle drie. En de soldaat zei, help me dat ik niet word opgehangen. En de honden vlogen op de rechters en de raad af. Grepen de een bij een been, de ander bij een arm, bij zijn neus, overal. En ze gooiden ze de lucht in, zodat ze in stukken neervielen. Ik niet, ik niet, ik wil niet. Maar ook de koning greep de grootste hond, samen met de koningin. En slingerde hen beide de lucht in. Het volk werd bang, en de soldaten ook. En men begon te roepen. Jij moet koning worden. Ja, jij moet onze koning worden. Ja, jij, jij, jij moet de koning en de prinses. Ja! Toen zetten ze de soldaat in de koets van de koning en de drie honden dansten voor hem uit. Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! De prinses kwam uit haar kasteel en er werd bruiloft gevierd acht dagen en nachten lang. En de honden zaten mee aan tafel en zetten heel grote ogen op.